5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws in Co. hoort u hoe het kabinet worstelt met de uitkomst van het referendum over de wet inlichtingen en veiligheid. En de Olympische sporters zijn bij de koning. Nu is Mark Hocker met het nos Journaal. Een man die vorig jaar in Leeuwarden zijn moeder doodstak en zijn vader verwondde, heeft TPS met dwangverpleging gekregen. Volgens deskundigen is de dader van 32 ontoerekeningsvatbaar... en leidt hij aan schizofrenie en zelfoverschatting. De man wilde zich daarvoor niet laten behandelen. Zijn vrienden zeiden na de steekpartij dat ze al bezig waren... om de man gedwongen op te laten nemen. Maar volgens burgemeester Kronen van Leeuwarden... was daar eerder te weinig aanleiding toe. De gijzeling in de supermarkt in het Zuid-Franse Treben is voorbij. De dader is door de politie doodgeschoten bij een inval... Vanochtend drong de gewapende man de supermarkt binnen... en hield hij een onbekend aantal mensen vast. Twee mensen kwamen om het leven en drie raakten er gewond. Daarvoor zou de man een automobilist hebben doodgeschoten... De gijzelnemer is een Marokkaan van 26, zegt correspondent Frank Renaud. Hij stond niet bekend als een moslimradicaal... die op het punt stond toe te slaan, heeft minister van Binnenlandse Zaken... Gérard Colomb net gezegd ter plekke, terwijl hij een korte persconferentie gaf. Het was eerder de dader een kleine crimineel, een kleine dealer, zei de minister. En het was ook nog iemand die alleen handelde. Kort voor de gijzeling schoot de dader in Carcassonne niet ver van treiben op agenten... en daarbij raakte een agent gewond. Twee piloten van EasyJet zijn geschorst omdat ze tijdens een vlucht in de cockpit druk bezig waren met het maken van grappige filmpjes voor op internet. De vliegmaatschappij vindt de actie onacceptabel, maar zegt ook dat passagiers geen gevaar liepen omdat de automatische piloot aan stond. Het aantal gemeenten waar een deel van de stemmen van gemeenteraadsverkiezingen opnieuw wordt geteld is opgelopen tot tien. Ook in Wageningen wordt bij vier stembureaus herteld omdat er kleine verschillen waren in de uitslagen. Verschillende gemeenten hebben zich alsnog aangemeld... voor het ontvangen van Sinterklaas bij de landelijke intocht in november. Gisteren bleek dat de organiserende omroep NTR... dit jaar voor het eerst geen spontane aanmeldingen had gekregen. Het Openbaar Ministerie zet in het proces over de zogenoemde Mokro-oorlog... een kroongetuige in... Bij die drugsoorlog in met name de Amsterdamse onderwereld zijn vooral Marokkaanse en Antilliaanse mannen betrokken. Het OM meldt nu dat in december een deal is gesloten met de 30-jarige Nabil B. Die zelf verdacht wordt van betrokkenheid bij de vergismoord in de Utrechtse wijk Overvecht, zegt verslaggever Lex Runderkamp. We weten van hem dat hij in ieder geval omschreven werd tot nu toe als een soort hulp bij het uh, voorbereiden en uitvoeren van liquidaties. Hij speelde een actieve rol in het mogelijk maken van liquidaties in Nederland. Dat is althans de aanklacht van de justitie. Nabil B. meldde zichzelf bij de politie omdat hij zich volgens het OM bedreigd voelt en in gewetensnood is gekomen. B heeft verklaringen afgelegd over zichzelf, zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen. De politie in het wallengebied in Amsterdam heeft het verbod op openbaar drinken tijdelijk opgeheven. Er zijn zoveel dronken Britse voetbalsupporters dat het verbod niet meer is te handhaven, zegt de politie. Drank wordt nu alleen nog geschonken in plastic bekers. En volgens de politie wordt het steeds onrustiger op de wallen en zijn de supporters daar vooral uit op vechtpartijtjes. Er is tot nu toe één supporter aangehouden. Nederland elftal speelt vanavond in de Amsterdam Arena... een oefeninterland tegen Engeland. Het weer bewolkt en in het noorden af en toe wat lichte regen. Het is 7 tot 9 graden. Vanavond daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Ook morgen grotendeels bewolkt, maar wel bijna overal droog... bij 9 tot 13 graden. Hoeveel files staan er inmiddels, Edwin Gerritsen? Dat is 250 kilometer in totaal. Dat is wat meer dan gebruikelijk. De meeste vertraging is er bij Arnhem en in Brabant door ongelukken. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en even Eveningen. een driekwartier vertraging na een ongeluk met twee personenauto's. Eén rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven... 20 minuten vertraging. De andere kant op, Duitse grens richting Arnhem... tussen de Duitse grens en Zevenaar een half uur... Er is één rijstrook dicht, A50, bos richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Afrit Hoendelo een half uur. En op de A59, Zonsheel richting Den Bosch... is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en twee personenauto's. Tussen knoop het Zonsheel en Hamzongsfeer is de vertraging een uur. Eén rijstrook is dicht.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 Wordt lid voor slechts 7,50 euro per jaar. Bel nu 0900 4x5 3 0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. NOS, NTR. De Verenigde Staten en China proberen elkaars handelspositie te verzwakken. Het begon met een miljardensanctie vanuit de VS tegen China. President Trump zegt dat te doen vanwege de oneerlijke handelspraktijken van de Chinezen. We have one particular problem and that's China. I view them as a friend. I have tremendous respect voor president Xi. Lara Rensen. en Go. Trump heeft dus respect voor de Chinese president... maar de taal over en weer klinkt anders. In China reageerde direct, vertelt correspondent Evi Rammelo. Vanochtend werd meteen aangekondigd dat uh, ook China de importtarieven verhoogt op een pakket van um, in meen ik 125 producten ter waarde van 3 miljard dollar. Um, dat zijn onder andere fruit,noten, uh, wijn uh, en gerecycled aluminium. Maar die 3 miljard is natuurlijk erg weinig in vergelijking tot die um, 60 miljard dollar, meen ik dat het was, van het pakket waar Trump het over heeft. Het is nog een beetje onduidelijk wat China nou precies van plan is. Beijing heeft in ieder geval laten weten dat het um, deze situatie ook wil aankaarten bij de Wereldhandelsorganisatie. En waar dit allemaal toe gaat leiden is nog onzeker. Sommige analisten en politici vrezen een nieuwe handelsoorlog. In Brussel zijn de Europese leiders bijeen voor de Eurotop. Wij schakelen met correspondent Tijn Sade. Hoe is daar Tijn bij jou vandaag in Brussel over gesproken? Is het duidelijk welke positie de EU bijvoorbeeld inneemt? Nou, allereerst ten aanzien van China was de Europese Unie de laatste weken natuurlijk een beetje opportunistischer. Met China liggen wij als Europa zelf ook overhoop als het gaat om de dumping van Chinese producten op onze markten. Dus ja, was dus, uh, de houding een beetje van ach, Laat Trump dat vuile werk maar opknappen met de Chinezen. Dus de Europese Unie ging de laatste dagen, ging de laatste weken in, het, uh, in de gesprekken met Washington volledig voor zichzelf. Nou, dat leek er goed uit te zien uh, tot eigenlijk... Gisteravond hier op de Europese top. Maar uh, ja, dat is het toch uh, eigenlijk niet echt. Want het lijkt erop dat Europa hoopt dat dit ja, aan, aan ons voorbij trekt. Merk je dat daar ook kritiek op is? Ja, precies ja. Dat, dat, dat leek het even gisteren. Uh, de Euro Commissaris voor handel, uh, Cecilia Malmström, die kwam gisteren terug uit Washington. Uh, die, uh, ja, die zorgde voor toch voorzichtig optimisme. Uh, men heeft even gewacht. Uh, ze zijn daarna de nacht in gegaan. En uh, op de ochtend van uh, de uh, tweede dag van de top, vandaag dus, ja, bleek dat allemaal toch uh, niet zo rooskleurig. En nu hebben wij dus een uitzondering, weliswaar, maar uh, slechts voor vijf weken tot 1 mei. En dan ja, is ook alles voor Europa weer volledig onzeker. Mm. Weet jij op welke manier probeert Europa nu te lobbyen bij Washington? Ja, Europa is flink bezig. Uh, waar zal al dus hè, met deze Malmström, de eurocommissaris voor Handel? Nou, zij uh, gaat gewoon door nu met de gesprekken in Washington. Zij heeft vandaag van de Europese regeringsleiders, ook van Rutte dus... Uh, heeft zij de opdracht gekregen, ga door met praten. Er is een high-level group, zoals het dan altijd heet hier meteen in Brussel... heeft ze opgezet. Uh, tegelijk hebben de regeringsleiders uh, de commissie hier gevraagd... om ook alvast keiharde tegenacties uh, gericht, dus tegen Trump in de stijgers te zetten. Dus ja, je zou kunnen zeggen uh, hoe uh, Brussel nu reageert... hoe Brussel uh, lobbyt, dat is een combinatie van en dialoog... en, net als Trump, gewoon meepokeren. Meepokeren en ook richting China? Want wat is nu de positie richting China? Nou ja, God, dat, dat, dat laat de Europese Unie... Ja, de, de, de, men is vooral natuurlijk bezig met Europa zelf. Uh, first things first. Hè? Een beetje egoïstisch zou je kunnen zeggen, maar ja, ook begrijpelijk. Uh, dus uh, over China nog niet heel veel uh, commentaar. Uh, Europa is natuurlijk in het algemeen niet blij met wat er allemaal gebeurt in die handelsoorlog. Maar we gaan eerst voor onszelf. De zorgen zijn duidelijk wel echt groot hoor. Hier, je hoorde net uh, Europese Commissie-president Juncker zeggen 1 mei. Oioioi, uh, dat zijn nog maar vijf weken, dat gaat ons nooit lukken. Dus je moet je maar afvragen ja, wat we uh, op 1 mei... als we dus niet meer buitenschot zijn... wat er dan uh, voor, voor ja, deal ligt met de Amerikanen. Er is weinig vertrouwen en dat merkt je ook toch wel een beetje... bij onze eigen premier Mark Rutte uh, vanmiddag. Die vingen we op. Luister even mee. Vanochtend hebben wij eerst gesproken over de importheffingen... van de Verenigde Staten op staal en aluminium. Het is op zichzelf goed nieuws dat de Verenigde Staten... We omgaande een uitzondering maken voor staal en aluminium uit Europa. Maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen, daarmee zijn we er nog niet. Wij willen dat de uitzondering niet tijdelijk is. Namelijk, zoals het nu eruit ziet, tot 1 mei, maar permanent. Dus we moeten de tijd gebruiken voor het overleg met de Verenigde Staten. De commissie zal het op zich nemen. Waarbij wat ons betreft leidend zijn de regels van de Wereldhandelsorganisatie, van de WTO. Dat is immers de internationale marktmeester van de vrijhandel in de wereld. Natuurlijk bereiden we ons intussen ook voor op een gepaste tegenreactie. Ook daar werkt de commissie aan. Hopelijk is die niet nodig. Maar ik vind het wel belangrijk, en dat vonden we allemaal vandaag... dat er geen misverstand kan bestaan over onze vastberadenheid en eensgezindheid. Ik praat door met Ineke desentje hamming voorzitter van de Ondernemersorganisatie voor de Technologische Industrie, FME. Mevrouw desentje Hamming, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u een beetje gerustgesteld door de woorden van Rutte... wij zijn natuurlijk ook ondertussen bezig met een gepaste tegenreactie. Nou, kijk, uh, wat hier gebeurt is dat uh, die importheffing natuurlijk gewoon van tafel moet. En wij hebben nu tijd gewonnen, maar zeker niet de wedstrijd. Dus ik hou mijn vechtjasje nog even aan... En uh, ik zou vooral de ja, Europese Unie uh, aansporen... om uh, ja, dat uh, ja, sterke staaltje van krachtenbundeling... wat we nu hebben getoond, om dat toch nog even vol te houden. Want die importheffing is schadelijk. Uh, ik denk ook dat um, als je hoort wat uh, de tegenreacties van China zal zijn... maar waarschijnlijk ook uh, van Europa... die moet natuurlijk ook zijn tanden laten zien... dat dat leidt tot een onverkwikkelijke uh, ja, domino-effect... Van, van ellende, want uh, het laatste waar wij natuurlijk op zitten te wachten is een handelsoorlog. Uh -huh. En eigenlijk ben ik bang dat je dat daarmee ontketent. Maar als eerste moet natuurlijk die staalheffing permanent van tafel, en het is nu gewoon uitstel en geen afstel. Ja, maar het zou natuurlijk ook kunnen dat uiteindelijk... Eh, ja, daar toch problemen door komen bij de EU. Hè? Want de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China... die nu dreigt te ontstaan... dat zou natuurlijk uiteindelijk ook voor de EU tot problemen kunnen leiden. Vindt u dat eh, de EU in dat opzicht de kant van Amerika zou moeten kiezen? Uh, ik denk dat we, als je het hebt over dumping... Uh, dat wij zeker de krachten uh, moeten bundelen met Amerika... om dat tegen te gaan. Uh, dat is mij al eerder duidelijk geworden... ook in de gesprekken met de Amerikaanse ambassadeur... dat dat ook een heel belangrijk pijnpunt is voor Amerika. Dus wat dat betreft, dan moet je kijken van... tref dan degene die uh, eigenlijk het probleem veroorzaken... door het dumpen van staal. En tref dan niet jouw uh, trouwe bondgenoten uit de EU die gewoon uh, tegen normale prijzen, hè, kostprijs plus, uh, zo gaat dat gewoon, uh, staal leveren aan, uh, aan Amerika, waar Noodbenen ook nog behoefte aan is, omdat zij bepaalde staalkwaliteiten niet zelf kunnen maken. Ja, um, dus wat, wat zou u in dat opzicht nu dan willen van de Europese Unie? U zegt ze moeten proberen uh, een collectief te blijven. Nou, dat is uh, heel erg belangrijk. Dat we een eenheid zijn en dat we onze tanden ook laten zien als eenheid. Europa is natuurlijk wel... Een, uh, ja, een stukje grondgebied, hè, om het maar even als understatement te zeggen, met 500 miljoen uh, consumenten. Dat moet uh, voor Amerika ook belangrijk zijn. En uh, voor mij, dan even kijken naar uh, de staal- en aluminiumactie. Uh, voor mijn maakindustrie is het ontzettend belangrijk dat wij gewoon naar Amerika kunnen blijven leveren. En dat wij de werkgelegenheid op pijl houden. Uh, want uh, ja, ook als, het een, uh, als de staalheffing doorgaat, maar ook als het tot een handelsoorlog leidt... dan zal uh, Nederland verhoudingsgewijs een enorme klap krijgen. Maar had uh, in dat opzicht de EU al niet veel langer uh, partij moeten kiezen... en samen op moeten trekken met Amerika? Want er is natuurlijk uh, ja, al meerdere keren door Amerika gevraagd aan China... om iets te doen hè? aan het dumpen van staal. Ja, absoluut. Maar um, dat is ook zeker aan de orde en dat ligt ook zeker op tafel. Uh, maar ja, we zijn toch een beetje overrompeld uh, in feite door uh, president Trump. Ja, met had, zijn staal, ja. dat zegt u. En tegelijkertijd denk ik, hadden we dat niet kunnen zien aankomen als er al zo vaak gevraagd is om daar iets aan te doen? Want EU, nou, en, en dat constateert Tijdens CD net ook, is redelijk opportunistisch geweest richting China. Ja, maar eerlijk gezegd, kijk, richting China ja, maar richting Europa nee. Want wij zijn trouwe bondgenoten en ik moet ook eerlijk zeggen... Uh, ja, ik ga hard werken aan een uh, goede afloop. En ik hoop dat uh, Europa dat ook doet. Want een van de belangrijke punten is ook het punt van de nationale veiligheid. Uh, en ja, ik, ik kan me toch niet voorstellen dat Amerika Europa zou uitsluiten... op basis van uh, dat de nationale veiligheid van uh, Amerika in gevaar komt. Nee. Wij zijn trouwe NAVO-bondgenoten, dus dat kan niet waar zijn. Dus ik heb er goede hoop op dat we dat argument van tafel ja, kunnen maar krijgen. Ja, want dat is, dat is, dat is wat... Ook niet. Dat is een, een wens van de VS dat, uh, als u wilt importeren... met aantonen dat dat materiaal geen gevaar is... voor de nationale veiligheid in de exact. VS. Ja. ja, en dumpen doen we ook niet. Dus eigenlijk, zou ik zeggen, ligt het toch weinig in de weg... om die importheffing voor heel uh, Europa uh, uh, van de baan te vegen. Ineke desentje Hamming, voorzitter van de ondernemersorganisatie FME. Dank u wel. Edwin Gerrits, hoe is het inmiddels op de weg? Er staat nu 250 kilometer file nog steeds. Wat drukker dan gebruikelijk... De files met de meeste vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Utrecht en Afrit-Everdingen een uur door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En op de A59 Zonseel Den Bosch... tussen Zonsheel en Raamstongssfeer drie kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. Inmiddels heet hangijzer. Het kabinet heeft nog niet besloten wat het gaat doen met de uitkomst van het referendum. Vanmiddag werd bekend dat een duidelijke meerderheid... tegen de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten heeft gestemd. 49,5 om precies te zijn ten opzichte van 6,5 voor brengt het kabinet toch in een lastig pakket. Dat bleek vanmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie. En ja, of de duivel ermee speelde als het juiste minister van Binnenlandse Zaken... en vicepremier, Caixa Ollongren, die de persconferentie gaf. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Nou, dat is interessant. En het kan bijna geen toeval zijn, lijkt me. Ja, maar dat is het toch wel. Ik moet je teleurstellen. Ja, nee, uh, premier Rutte, die hebben we net gehoord, die was bij de top in Brussel. Dan is zijn eerste uh, vervanger uh, normaal gesproken... minister Hugo de Jonge, vicepremier Hugo de Jonge. Maar die moest naar de huldiging van de Olympische en Paralympische spelers... Uh, even verderop in Den Haag, in de Grote Kerk. Dat stond ook al een tijd vast. En dus was de beurt aan vicepremier Ollongren. En laat dat inderdaad nu net de minister zijn... die zowel gaat over de veiligheidsdiensten... en over het instrument raadgevend referendum. Dat het kabinet overigens bezig is om af te schaffen. Precies degene die we wilden spreken. Dus uh, toeval wel, maar wel een heel gelukkig... Toeval. Wat heeft Ollongren gezegd? Wat gaat het kabinet doen? Nou, Allereerst kopen ze vooral tijd. Ze zeggen dat ze willen wachten tot ze de officiële uitslag... van de kiesraad hebben gekregen. Wij hebben hem net uh, gehad, jij hebt hem al voorgelezen... maar het kabinet zegt, wij krijgen hem pas officieel volgende week donderdag. En dan gaan we nadenken over wat we met deze uitslag gaan doen. Dat heet dus de weging of de heroverweging. Dat is een woord dat vandaag heel vaak viel. En wat dat precies inhoudt, daar wilde uh, Ollongren uh, niet veel... zo niet uh, eigenlijk niks over kwijt. That's... We hebben in het kabinet afgesproken dat we het doen zoals het in de wet staat. Eerst onomstotelijk vaststellen dat. Dat moet de kiesraad doen. Daar gaan wij niet over. Daar gaat de kiesraad over. Die is onafhankelijk. Dat gebeurt volgende week donderdag. Daarna zijn wij aan zet om de stap te zetten van het heroverwegen. Zoals we ook steeds hebben gezegd, ook in de debatten. Bij en tegen zullen we die, die heroverweging doen. Maar in het verleden, bijvoorbeeld bij het Oekraïne-referendum... is het toen voor gekozen om extra waarborgen in het associatieverdrag... Te zetten, of in ieder geval voor Nederland een inlegvel uh, te maken, zoals het heet. Uh, kan het zijn dat de heroverweging ook leidt... tot inderdaad extra waarborgen in de wet, bijvoorbeeld? Ja, het is natuurlijk niet, niet verstandig en ook vandaag niet besproken... in het kabinet om vooruit te lopen op hoe uh, je het weegt... en tot wat voor eventuele gevolgen dat leidt. Dat is nou net onderdeel van het proces... He, dus het kabinet uh, komt daar nog op terug. En dat, daar zijn we nu nog niet aan toe geweest. Oké, okay, maar even... Nee, wacht even. Ik wil dat even. Op... Even, even helder hebben. In het, de vorige keer uh, hield de weging ook in... dat het kabinet een interpretatie gaf van het nee, van het tegen. Is dat dit keer ook weer het geval? Ik volgde eerst een interpretatie van... En ja, wat er volgt is een weging. En dat is waar de wet ons toe verplicht. En dat is ook waarvan het kabinet heeft gezegd: dat gaan we doen. Ik kan daar nu niet op vooruit lopen. Maar vanaf volgende week zal het kabinet dat gaan doen. Nou, zo ging het ongeveer twintig minuten door. En, en veel wijzer werden we er niet. Uh, we er niet nee, echt van. Ik wilde net aan je vragen: ben je nou iets wijzer geworden? Maar nee, dus wat, wat maakt het zo lastig voor het kabinet? Nou, omdat ze het in de coalitie er nog niet echt over eens zijn wat er moet gebeuren. Kijk, aan de ene kant heb je de Christenunie en D66. En die willen op een of andere manier recht doen aan de tegenstem, zoals dat, als dat heet. Daar moet iets mee worden gedaan. Gedaan. En aan de andere kant heb je het CDA en de VVD... en die staan er heel anders in. CDA-leider Buma die heeft al maanden geleden voor het referendum gezegd... dat wat hem betreft, ongeacht de uitslag... de wet gewoon moet blijven staan zoals die is. En ook de VVD die wil er geen woord aan veranderen. Dus die twee partijen staan in de coalitie tegenover elkaar. En dat moeten ze het onderling nog even eens worden. Gaat dat lang duren, denk je? Nou, ze zeggen er in het openbaar niks over uh, hoe lang het gaat duren... maar uh, het zal in ieder geval niet zo lang duren als met het Oekraïne-referendum. Daar hebben ze echt flink de tijd voor genomen toen, Rutte 2. Even in herinnering, 6 april 2016 was het referendum. 30 mei 2017, ruim een jaar later, uh, stemde de Eerste Kamer in met het verdrag. Meer dan een jaar. Zo lang uh, gaat het nu niet duren, zegt ze, achter de schermen hoor je... nou, binnen twee jaar drie ministerraden moeten we wel uit zijn. Hou maar aan dat er uh, binnen een maand iets moet liggen. Ik ben benieuwd wel konijn uit de Hoge Hoed komt daar in Den Haag. Dankjewel, je wel, Lars Geert. Negen minuten voor half zes in Den Haag zijn de Olympische sporters gehuldigd. Juist ontvingen koning Willem-Alexander en koningin Maxima... de medaillewinnaars op Paleis Noordeinde. Daarvoor was er een ceremonie in de Grote Kerk... en natuurlijk enthousiaste fans op straat. Achter een dranghek... Twee dames met oorwarmers en een capuchon over hun oren. Maar ook twee toestelletjes in de handen, twee fototoestellen. U wil ze vastleggen? Jawel, dat is ontzettend leuk. En waarom bent u hier naartoe gekomen? Ik vind we mogen ze ook bedanken. Het zijn toch ook prachtige prestaties. Daar ben ik ook voor hier. En al deze mensen zijn we vandaag aan het toejuichen, aan het bedanken. Ja. Maar een heleboel van hen hebben nog geen idee... of ze wel door kunnen gaan met hun sport, ja, omdat ja, er nog ja, geen sponsoren dat zijn. Dat is heel triest voor de schaatsers, hè? Ja, ja, ja dat vind ik echt... Uh, schandalig. Hè? schandalig. Ja, zo, zo. Ik vind het schandalig zoals we met haar omgegaan zijn nu. Grootste sporter die we hebben. Ja, en, dan, niet geen wies bedoelt, ja, en dan op zo'n manier uh, behandeld worden. Nou, ik vind het niet kunnen. Ja. Kijk. U heeft een handtekening te pakken. Van wie? Irene Schouten. En heeft u er al meer? Al meer? Ja. Ik doe het al vijftig jaar, mevrouw. Dus en wat doet u dan vervolgens met die handtekeningen? Gaat u dan in een speciaal boek in op, het archief? Op bergen. Hè? Dus netjes allemaal op alfabet. En dan staan er kisten vol. Ik ben in de jaren vijftig begonnen. Dus kunt u wel nagaan dat er een paar zijn, hè? Ja. Nou. En dan, zet u dan nog iets over die sportels erbij? Of doet nou, u nou, knal, krantenknipsels? Erbij. Erbij. En krantenknipsels erbij. Dus er wordt een uh, dagje van gemaakt. En daar uh, ben ik dan leuk mee bezig. Hè? Dag Kjeld Nuis. Van harte gefeliciteerd. Twee keer goud. Yes. En wat voor dag wordt het vandaag? hele leuke dag, denk ik. En dat uh, wordt een lange dag, maar wel heel bijzonder. En uh, het is voor mij de eerste keer. En uh, dat ik hier mag staan met twee gouden medailles... dat uh, had ik een paar maanden geleden ook niet gedacht. Dus ik ga er gewoon heel erg van genieten. En... Uh, dit is heel bijzonder. En de afgelopen weken, hoe waren die? Had je een normaal leven? Uh, jawel, jawel, ik heb het zo normaal mogelijk geprobeerd te maken. Alleen. Uh, ja, er ontkomt het niet aan dat het gewoon allemaal super, uh, super bijzonder is. Alleen, uh, ik, ja, nogmaals, ik probeer er echt van te genieten. En na vandaag, ik wil, weet je al hoe het eruit gaat zien? Uh, de sponsor, de ploeg? Nee, nee. Maar uh, dat komt vast wel goed. Ja? Werpt dat niet een soort van schaduw over zo'n feestelijke dag als vandaag? Dat het voor een heleboel sporters nog onduidelijk is, of dat er zelfs geen plaats is? Um, ja, ja, voor sommigen wel. Alleen, uh, ja, ik sta hier gewoon met twee keer goud in mijn handen en ik, uh, ik heb een uh, supergoed team gehad de afgelopen jaren en uh, ja, de rest, uh, kijk, zij. Ons team gaat door. Jumbo uh, die, die gaat door in schaatsen en in de wielersport. Dus dat is super mooi uh, voor de continuïteit. en Hoe dat allemaal ingevuld gaat worden, uh, dat weet ik nog niet. Ik wil wel gewoon het beste team om me heen. Uh, dus uh, hoe dat eruit gaat zien, weet ik nog niet. Maar daar komen we vast wel uit. Uh, daarnaast weet je ook niet wat er een team als Plantina met al die snelle jongens gaat doen. En wie daarvan overblijft of wat dat gaat worden. Ja, dat is allemaal gewoon onzeker. Maar nogmaals, uh, ik zie dat niet uh, zonder houden. Dank je wel. U heeft er weer een hè meneer? Kjeldneus. Ja, Kjeldneus. Het archief wordt dikker en dikker. Dat moet ook. En, en wie moet u nu nog hebben? Jorin moet ik nog hebben. Bye. Ik laat verschillende mensen voorbij lopen. En niet omdat ik ze niet wil, maar omdat ik ze heb. Dag iedereen wust, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Is het een beetje een feestelijke dag vandaag? Jawel, een beetje koud nog, hè? Ja. Maar um, hangt er niet een doem over deze dag vanwege het feit dat je niet weet hoe je verder gaat qua straat? Oh nee, totaal niet hoor. Nee, dit is gewoon uh, de Olympische Spelen afsluiten. Hallo. Tijdens de huldiging zien we beelden van de prestaties in Pyeongchang. De sporters worden geriddigd en degenen die al een lintje hadden... krijgen een beeldje. Chapeau. Irene Wüst, beste Irene. Nederlands beste Olympier ooit. Jij hebt vijf keer goud gehaald op vier verschillende Spelen. Dat is voor ons echt een heel indrukwekkende optossing. En wie natuurlijk ook niet kan ontbreken is mevrouw Terfstra. Heeft u genoten van de huldiging? Ik heb genoten van alles. Van de Spelen, van de Olympics en van de Paralympics. En nu van de huldiging. Het was zo leuk. En vindt u het dan niet een beetje zuur voor iedereen wist dat zij nu niet zo goed weet hoe ze verder moet? Ja, dat is... Dat is... Ik, ben, ik ben wel eens bang dat dat gewoon toch nog Nederlands is. We gaan nog zo slecht om met onze helden. En waar zit hem dat nou in? Ja, ik denk toch een beetje aan onze mentaliteit van... doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Ja, maar zo iemand als Irene Wust heeft natuurlijk geweldige ja, hoeveelheid ja, medailles gehaald. Tuurlijk. Daar moeten de sponsoren toch ver in de rij staan, ah, zou je die, die, denken? Die, die, die, die, moeten, die moeten ontzettend trots zijn als ze dat überhaupt halen. Dat ze zo'n zo grote sportvrouw kunnen, kunnen gaan sponsoren. Dat moet, dat moet geweldig zijn. Ja. Mooi. Onze helden. Je een bijdrage van verslaggever Karin Alberts. En zo dadelijk. Verkiezingen maandag in Egypte, maar van een echte keuze lijkt geen sprake te zijn. We spreken een politiek vluchteling en theatermaker die hier nu in Nederland is. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Nieuwe ontwikkelingen in de zaak rond Marco Kroon. Laten we het eens hebben over leasen.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 Dit is al zes tijd voor Mark Hoek en het NOS journaal. De man die vandaag een groep mensen gijzelde in een supermarkt in Zuid-Frankrijk. handelde alleen. Hij was volgens de Franse autoriteiten een IS-sympathisant. De man van 26 schoot drie mensen dood. twee van hen in de supermarkt en één in een auto voor de gijzeling. De politie schoot de gijzelnemer bij een inval dood. Partijleider Kouzou van Denk is naast Tweede Kamerlid tijdelijk gemeenteraadslid in Rotterdam. Kuzu was lijstduwer in Rotterdam, maar kreeg zoveel voorkeursstemmen... dat hij recht heeft op een zetel. De denkleider zegt dat hij gaat meehelpen bij de onderhandelingen... voor een nieuw college in Rotterdam... maar dat hij hooguit een paar maanden in de raad blijft zitten. Twee piloten van EasyJet zijn geschorst omdat ze tijdens een vlucht... in de cockpit druk bezig waren met het maken van grappige filmpjes voor op internet. De vliegmaatschappij vindt de actie onacceptabel... maar zegt erbij dat de passagiers geen gevaar liepen... omdat de automatische piloot aanstond... En op de Wallen in Amsterdam veroorzaken uh, Britse supporters steeds meer overlast. Het verbod op openbaar drinken is tijdelijk opgeheven. Volgens de politie zijn er in het Wallengebied zoveel dronken vo Britse voetbalsupporters... dat het verbod niet meer te handhaven is. Mijn god, dankjewel uh, Mark Hokken. Wij gaan door naar het weer Gerrit Hiemstra. Hoe is het op dit moment? Ja, het is rustig weer met veel bewolking. En dat rustige weer dat houden we ook dit weekend. Ook trouwens de bewolking. Maar als het een beetje mee zit... dan kunnen we misschien toch wel een klein beetje lentegevoel krijgen. Want de uh, temperatuur gaat iets omhoog. En zeker als de zon er dan bij is, dan uh, nou, ik denk ik dat het dan uh, best te doen is buiten. Hmm. Ja, vannacht krijgen we natuurlijk eerst nog, in het oosten en zuiden van het land is het bewolkt. Uh, daar misschien lokaal ook wat lichte regen of wat motregen, het zal niet veel zijn. In de rest van het land opklaringen, weinig wind kan wat nevel of mist ontstaan. En temperaturen die dalen naar zo'n 2 tot 5 graden. En morgen hebben we dan ook bewolkt weer, de zon zal wel af en toe doorbreken. Ik denk dat het, uh, de kans daarop in het westen van het land nog de grootste is s middags in het noorden misschien een buitje, maar dat zal ook weer niet veel zijn. Maximum temperatuur zo'n 9 tot 12 graden. En op de wadden wordt het, uh, ja, blijft het wat koeler met een graad of 7. En verder een zwakke veranderlijke wind. En vooral dat gebrek aan wind, dat maakt het voor het gevoel altijd uh, best wel aangenaam. Nou, zondag in de nacht en ochtend mist. Uh, overdag wolkenvelden, ook dan kans op wat zon, uh, vooral op in het westen opnieuw. En het oosten uh, zou een enkel buitje kunnen krijgen. Het wordt dan zo'n 8 tot 11 graden. Mm -hmm. uh, ook dan is er weinig wind uh, zondag. En na het weekend is het wat wisselvallig. En ook lijkt het erop dat het weer wat kouder gaat worden. Toch niet weer zo'n uh, Siberische beer? Mag nou ik ja, er, er wordt dan gesproken van een Siberische hamster. <hijen> <hijen> Um, iets minder. Iets minder, ja. Dus uh, het zou kunnen. Maandag en dinsdag <laughs> is het nog een graad of tien. Maar daarna zou het mogelijk wat kouder worden. Maar uh, ja, met, met stevige vorst in de nacht. Maar of dat gaat gebeuren is nog, uh, nog wel onzeker op dit moment. Een hamstertje. Nou, ja. we zullen zien. Dankjewel. Edwin Gerritsen, wat zie jij inmiddels op de weg? Ja, door een aantal ongelukken is het wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste vertraging bij Arnhem en vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Afwit-Everdingen een uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar ruim een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Utrecht, Veemarkt en Knobit-Everdingen een half uur. En op de A59 Zonzeel richting Den Bos tussen Zonzeel en Oosterhout nog 20 minuten door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternate.nl. Ik ben Tom Kellerhuis hoofdredacteur van HP De Tijd. En ik heb een stijlvol cadeautje voor u. Bij elke HP De Tijd gratis ons nieuwe magazine HP De Stijl. HP De Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. 10% korting op diverse witgoedmodellen van Whirlpool. Nu bij alternate.nl. HP De Stijl. Nu gratis bij HP De Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. Zeker weten dat uw cv-ketel veilig werkt en een topprestatie levert? Laat nu eenmalig een uitgebreide check uitvoeren door de vakmannen van Veenstra. Dankzij onze cv-ketel APK weet u precies waar u aan toe bent deze winter. Veenstra. Meer in huis. In je werk ben jij continu aan het analyseren om de materie te doorgronden. En dat is belangrijk. Maar uh, wie zorgt ervoor dat we niet onnodig gaan compliceren?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 Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We duiken onder in Hollandse duinen met zeldzame meervleermuizen in oude bunkers. Natuurfilmer Tim die door het ijs zakt terwijl hij de dodaars filmt. En zeehonden op het Katwijkse strand. Vroege Vogels TV vrijdagavond om vijf over half acht bij BNN Vara op NPO 2. Naomi reist veel met het openbaar vervoer. Een toegankelijk en veilig stationsgebied met veel faciliteiten is voor haar belangrijk.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 6 minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co hier op Radio 1. Ik neem u mee naar de verkiezingen in Egypte. Die zijn maandag. Het zijn de tweede verkiezingen in het land sinds de Arabische lente. Bij de vorige verkiezingen, dat was in 2012, zagen duizenden mensen gezamenlijk op grote schermen hoe de moslimbroederschap won. Dr. Mohammed Mohammed Mousi, Isa al-Ayyad. Hij won 3 miljoen, 13 miljoen. Gejuich steeg daarop. De partij onder leiding van Mohamed Morsi doet dit jaar niet mee. De moslimbroederschap werd een jaar later in 2013 afgezet... en Morsi werd opgevolgd door generaal Sisi, de huidige president... en degene die de verkiezingen waarschijnlijk gaat winnen. Afgelopen jaren zijn veel aanhangers van de moslimbroederschap gevlucht. Zo ook Tommy, een politiek vluchteling hier in Nederland. Een theatermaker die wij spraken tijdens een repetitie. Im Sharif laat zich in Nederland liever Tommy noemen, vanwege de lastige uitspraak van de her. Hij is 32 jaar, draagt een soort mannenlekking en staat te dansen op het toneel. Niet wat je verwacht van een moslimbroeder, zegt hij lachend. Maar dat is hij wel. Hij woont sinds 2014 in Nederland. Hij speelt in een theaterstuk over vluchtelingen en gebruikt daarvoor zijn eigen vluchtverhaal. Tommy maakt de theatervoorstellingen met een maatschappelijke boodschap voor de partij. En hij zat in het campagneteam van partijleider Morsi. I am Tommy Sharif, a political refugee from Egypt and I want my fucking human rights, just like your De partij won de eerste vrije verkiezingen in Egypte. Maar nog een jaar later geeft de huidige president Sisi de macht. Als Morsi aanhangers in de zomer van 2013 massaal de straat opgaan om daartegen te demonstreren, worden duizend van hen gedood. Veel anderen worden opgepakt en zitten tot op de dag van vandaag vast. Ze zijn gemarteld en honderden van hen hoorden deze maand de doodstraf tegen hen eisen. Ook Tommy was een doelwit. Hij werd ontvoerd door de Egyptische politie en werd gevraagd als spion te werken. Een traumatische ervaring die hij ook gebruikt in het theaterstuk. En dat is wat gebeurde vrienden. Dat is wat gebeurde vrienden. En dat is wat gebeurde vrienden. deze me ik moest echt lid worden en proberen om een van de leiders te worden. En dan aan die man rapporteren wat er gezegd werd. Ik moest zijn oog binnen de partij worden. Tommy werd diezelfde dag vrijgelaten onder voorwaarde dat hij erover na zou denken. Dat was het moment dat hij naar Nederland vluchtte. De moslimbroederschap is volgens Sisi nu een terroristische partij. Dat betekent dat ook Tommy zo gezien wordt. The was only the But now, right now, if hij maakt zich grote zorgen om de huidige situatie Egypt, waar iedereen die tegen het he systeem is, is betiteld wordt als terrorist of spion. It's like now there is a, a trademark. De verkiezingen maandag ziet hij als een lachertje. Als één grote comedy. Het politieke leven in Egypte is dood sinds 2013, zegt hij. It's just gewoon a, a film, a comedy. Like, there is no elections, there is no political life. They are paying a lot of money now, like two billions of Egyptian pounds, to make, to make this film. Like, hey come on. Is it really is there a political life in Egypt? No, there is not. De political life in Egypt died in 2013. Teatro Tommy. Hij is ook politiek vluchteling en een bijdrage van Charlie Belgrad. Ik praat verder met Arabist Shams Eddin Zoughi. Meneer Zoughi, waarom wordt de Moslimbroederschap nu gezien als terroristische partij? Het well, is zo so dat de uh, moslimmoederschap, zoals we gehoord mm -hmm. hebben... in 2011 zijn ze democratisch aan de macht gekomen. Dat was een van de weinige keren dat er echt eerlijke verkiezingen waren. Maar voor een beweging die eigenlijk heel geduldig was... en heel lang in de coulissen uh, van de macht heeft gewacht... toen ze dan eindelijk die verkiezingen wonnen... hebben ze de, de vlam van de macht wel heel snel uh, nagejaagd... en waren ze ook heel gretig, te gretig... om die macht naar zich toe te trekken. En zo hebben ze de bevolking... Uh, ...in het harnas gejaagd. Dus er was vanaf 2013 eigenlijk heel veel uh, kwaadheid... ...heel veel malaise, heel veel haat zelfs tegenover de moslimbroederschap. En uh, president Sisi die toen ironisch genoeg de minister van Defensie was... ...heeft die situatie aangegrepen, heel dankbaar aangegrepen... ...om... Uh, ...de macht naar zich toe te trekken... ...en dan de moslimbroederschap te gaan verketteren... ...en te gaan wegzetten als terroristen... ...wat ze niet zijn. Ze hebben inderdaad grove fouten gemaakt... ...ze hebben hun macht misbruikt, absoluut waar. Uh, maar hij heeft die is die, die bij de bevolking... ...vooral aangegrepen om dan meteen komaf te maken... ...met een groepering die zijn grootste uh, rivaal zou kunnen zijn... ...omdat de moslimbroeders nu eenmaal bijzonder goed georganiseerd zijn... Mm. ...is een goed geoliede machine... ...en die wilde hij zo snel mogelijk uit de weg. We horen Tommy, de theatermaker, ook zeggen... het politieke leven is sindsdien dood. Die repressie, um, waar hij het ook over heeft... geldt die alleen voor de moslimbroederschap in Egypte? Nee, helemaal niet. Uh, Sisi wil alle uh, tegenstanders, alle daarinst de, de uit de weg en dus de eerste op het dartsbord zeg maar, van Sisi wa, waren de moslimbroeders, maar intussen richt hij zijn pijl op iedereen die ook maar uh, kritiek durft te geven of een oppositie durft te vormen. Dus dat zijn even goed uh, meer circulier gezinde liberalen, activisten, uh, ook journalisten worden aangepakt. Egyptische journalisten. Intussen is het ook zo dat uh, uh, niet intussen eigenlijk al uh, vanaf 2013 zag je dat eigenlijk. Ook ook de buitenlandse journalisten worden aangepakt. Dus je merkt dat Sisi iemand is die uh, zeer repressief te werk gaat... en werkelijk iedereen uh, probeert uh, te intimideren, aan te vallen... te arresteren, op te sluiten, te folteren, noem maar op... Ja. die ook maar uh, zijn gezag durft te bekritiseren... laat staan echt een, een, een, een, ja, een oppositie zou kunnen vormen tegen hem. Een totale overheersing zo lijkt. Het valt er dan wel wat te kiezen maandag? Ja, er valt helemaal niet te kiezen. In theorie kan je kiezen tussen Sisi of tussen uh, Moussa, Mustafa, Moussa. Wie is die man? Eigenlijk weten we daar heel weinig over. En dat is net heel handig voor uh, Sisi uh, om zichzelf verkiesbaar te stellen tegenover iemand ja, die weinig mensen eigenlijk kennen. Hij heeft een, een verleden uit de veiligheidsdiensten. En de veiligheidsdiensten en het leger, waar Sissy dan uit vandaan komt, ja, die, die leven ook een beetje op gespannen voet met elkaar. Die willen allebei hun stempel op die staat drukken. Uh, maar goed, evengoed, het zou best kunnen dat, uh, dat die andere kandidaat onder één hoedje speelt met uh, Sissy en dat hij zeg maar, zijn rol speelt in het toneelstuk die deze verkiezingen zijn. Uh, dus ja, eigenlijk is er niet echt sprake van een eerlijke verkiezing. Het staat vast dat Sissy gaat winnen. Kan Sissi dit zich allemaal permitteren of is er verzet en groeit verzet? Er is verzet, hoe dan ook. Er is verzet onderhuids, maar die wordt heel hard uh, neergeslagen. En dat is ook de reden waarom Sisi zo uh, gewelddadig, zo repressief te werk gaat. Omdat hij weet dat als de duimschroeven nu wat losser gaan, dat, dat het verzet er zal komen. Nu, op dit moment lijkt een, een nieuwe revolutie, uh, zoals we die gezien hebben in 2011 onwaarschijnlijk. Het lijkt allemaal vrij stabiel... maar wat 2011 ook heeft getoond... dat dictaturen stabiel zijn tot ze het plots niet meer zijn. Want alle oorzaken die er waren... en die de aanleiding waren voor de revolutie van 2011... die zijn er nog steeds. Het gebrek aan toekomstperspectief... geen politieke inspraak... de, de dagelijkse repressie, de vernedering, de uitzichtloosheid... het gebrek aan werk, noem maar op. Al die problemen zijn er nog steeds. Erger die problemen zijn toegenomen. Dus in dat opzicht bestaat de kans dat er opnieuw een grote opstand losbarst. Maar het is heel moeilijk om te voorspellen wanneer het zal gebeuren. Wat Sisi volgens mij op dit moment kan doen... is niet zozeer de lont uit het kruidvat halen... maar in het beste geval de lont wat langer maken. Ja. Oké, okay, dankjewel uh, Shams, Edien, Zaougi over de situatie in Egypte. Nog even naar de weg, Edwin Gerritsen. Ja, de meeste vertraging is daar bij Arnhem en in, uh, vanuit Utrecht naar het zuiden. Dat komt vooral door ongelukken. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht-Lijns en Rijn en afwit drie kwartier vertraging door een ongeluk. De weg staan wel vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en naar een uur onthoudt. Maar ook daar is de rijbaan weer open. A18 Varseveld richting Zevenaar voor de aansluiting met de A12. Ruim een half uur vertraging. Dat komt door die feed op de A12. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Gitra de Berg Bergen-Berkendam. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. Het is kwart voor zes en het is vrijdag. Zoals vaker op de laatste werkdag van deze week... krijgt u live muziek vandaag van I Am Ook. We hebben... Um... De Frontman, met Black Oak ook een keer gehad hier in de studio. We houden bij Nieuws in Koof muziek. Fijn dat je er bent, Thijs Dank je. Um, ja, nu in je eentje. Vorige keer kwam de hele band en dat is ook het verschil. Black Oak is de hele band, I'm Oak ben jij. Moet ik I het zo Oak zien? ben ik, in principe inderdaad, maar daar heb ik ook weer een band bij. Ook weer, ja. Ik ja. <laughs> wil het nog volgens Zullen we gewoon meteen beginnen? Dat je, je. laat horen uh, wie I'm Oak is. Ja. Wat ga je spelen? Ik ga uh, Cluster... Spit. You seem only calm in a poem Master of bones, you in all your skin, your skull. Dus waar gaat Cluster over? Kan je daar iets over vertellen? Um, ik heb dat een keer geschreven na een ruzie met mijn toenmalige vriendin. Oei. <laughs> en het gaat eigenlijk een beetje over een probleem wat ik heb... en nog steeds heb, is dat ik soms um, een beetje dichtklap. Ja. En dat ik niet, uh, dat je niet vertel kan uitdrukken. Hmm. wat ik... Uh, Voel. En dat leidde uiteindelijk helaas tot, of was dat niet de hoofdoorzaak van het verbreken van die relatie? Dan ben ik word uh, ik hier heel privé nu, maar. Het uh, duurde daarna nog wel eventjes. Oké. Okay. Ja, <laughs> ja en, maar je drukt je wel uit in de muziek. Ja. Dat, dat hoor je vaak dat kan bij, ik dan weer uh, wel. Ja, ja. ja wat, wat maakt dat? Is het dan meer in beweging? Of hoe. hoe? Um, ik denk dat het met de verpakking te maken heeft of zo, dat ik dan. Uh, me een beetje kan verschuilen achter, achter de, de muziek. poëzie en de muziek en uh, dat oh, soort dingen. Ik vind het wel mooi als je dat doet. Ja. Um, ik zag trouwens dat jij, want het nummer ga je ook nog spelen volgens mij: Will I Wake? Ja. Dat je zelf een animatie hebt gemaakt daarbij ja. voor de videoclip. Ben jij zo'n alleskunner? Um, een alleskunner is een groot woord misschien, maar ik, uh, je maakt muziek, ik maak muziek je kan en. Tekenen, ik je maakt maak, ook animaties dus. Ja, ik. Ik heb ook een visuele achtergrond in de zin dat ik fotografie gestudeerd heb. En ook altijd wel af en toe getekend heb. Maar dat is niet mijn hoofdding of zo. Maar in dit geval voor die videoclip dacht ik, laat ik het eens proberen. Ja, en het is mooi, want het zijn uh, twee handen. Want ik, ik, ik heb het vluchtig gezien. Het zijn twee hmm. handen die steeds uh, iets pakken. En... Ja, dat is, dat is een gezien? onderdeel daarvan. Het is soort, uh, een soort... Uh, een reeks gedachten of zo die uitgebeeld zijn mm. in een soort van uh, die herinnering uitbeelden en daardoor soms uh, gedetailleerd zijn, soms minder gedetailleerd en in elkaar overlopen en ja. zo. Ja, en één onderdeel is inderdaad dat handen dichtgaan en opgaan en dat er iets in de hand zit en ja. daarna iets anders. Het is te zien op YouTube als je even wilt kijken naar uh, die clip, zelf geanimeerd dus uh, door IM ook, zelf getekende videoclip. Um, ben jij een andere weg ingeslagen met de muziek met IM ook? Want ik hoorde bij, bijvoorbeeld bij Black ook veel gitaar. <kwijnt> ik hoor nu ja. vooral piano. Ja, voor, ik ben nu bezig met het schrijven van een nieuw album en daarvoor ben ik dingetjes aan het proberen op piano, wat ik voorheen nog niet echt uh, gedaan had. En wat is... Ik probeer bij iedere plaat een soort nieuwe uitdaging hmm. voor mezelf te stellen en uh, voor deze plaat is dat piano. Wat is, jouw, wat is jouw basis... Oh, leren spelen ook echt? Want ja. je basisinstrument is? Gitaar. Gitaar? Ja. En dit, is, dit wil je ook. Ja, dit is een soort experiment. Om te Sorry. kijken of ik dat ook een beetje kan. Volgens mij ben jij een groot spons. Je wil gewoon alles. dat uh, ja. je nemen, of niet? Ja, precies. Ja. Um, en daar blijft het niet bij. Want wat, wat zou je. Wat, wat ligt nog meer op je pad, denk je? Um. Om te leren. Want je zegt. Ik ga bij elke plaat. wil ik wel. Uh, ja. iets nieuws. Ik weet niet. Dat wat zie het je dan wel weer? Ja, ja. dat komt altijd. Uh, wanneer het wil. Komen. En dat voelt misschien wel logisch op het andere. En je hebt met een uitgebreide tour gehad door Duitsland, zag ik. Waarom ja. ben jij zo populair uh, in Duitsland, denk Geen ik? Geen idee. Ik weet niet waar het aan ligt, maar... Of heb je misschien een goede boeker, dat kan uh, ook. Leuk. Ja, Goeie dat manager. sowieso. En ik denk het Duitse publiek die... Mm, ze waarderen muziek op een net iets andere manier dan het Nederlandse publiek misschien. Kan je misschien? dat uitleggen? Weet je, weet je nou, waar dat in zit? Ik denk dat soort van luistermuziek daar iets populairder is. Mm. Of dat mensen dat meer opzoeken of zo. In, yeah. Met live-shows. En dat is gunstig voor ons. Yeah. En, uh, en dat werkt altijd heel goed. En het is super leuk om daar te spelen. Dus we zijn daar. Vaak en graag. En, en in bepaalde delen van Duitsland of overal wel eigenlijk? Overal, ja. ja. Um, nou, Ik zei net al, je hebt nog uh, een nummer dat je gaat spelen. Will I Wake. Met die ja. uh, geanimeerde clip dus. Prachtig. Uh, daar kunnen mensen nu ook naar kijken als ze dat willen. Um, zelf op YouTube of via... Misschien kunnen we hem aanzetten op uh, radio1.nl via de webcam. Ja, duim gaat omhoog. Dus ik zou zeggen, slinger de webcam aan. Video radio1.nl en luister naar uh, het prachtige volgende nummer van ook. I take some time. Mooi. Fans melden zich op Twitter. Wat een mooie live muziek Ed, uh, Nieuws en Co. Um, dus ik heb je wel weer mooie. Uh, kun je mooi in je zak steken? Hè? wordt gewaardeerd je muziek, uh, merk ik. Um, wanneer is jouw album klaar? Want je bent er nog mee bezig. Dit zijn uh, Cluster en Will I Wake? Dat zijn twee nummers uh, Will I je? Wake is een nieuw nummer? Cluster is een oud nummer en een nieuwe piano versie. Yeah. En wanneer is je album klaar? Um, ik of mag moet, het, moet ik de druk uh, niet mag op? ik niet zeggen van oh, niet. Uh, Cedric, de manager. <laughs> Cedric, de manager <laughs> Cedric, de manager, zit hier ook in de studio. Cedric, kom op. Nee. He, hij weet het niet. Jullie ik weten ik het niet. weet het zelf ook niet. niet. Wanneer het echt af <laughs> wilt het is het? Je wilde de schuld geven aan je manager. Ja. Ja. Maar je weet het gewoon nog niet. Heerlijk. We wachten het gewoon geduldig af. En euh, nou, ik ga genieten verder van je muziek. Dankjewel voor je komst naar de studio. I am ook. En nogmaals, die zelfgetekende videoclip kunt u dus zien op YouTube. Thijs Kuiken, dankjewel. Tot zover. Um, dit uur van nieuws. We komen meteen naar 6. Het verhaal van Marco Kroon over zijn geheime missie in Afghanistan. Dat heeft gevolgen gehad voor andere militairen. Je hoort er zo alles over. Bonnetje. Verwerkt. Factuur. Geboekt. Aangifte. Verstuurd. Twinfield Online Boekhouden. Slim samenwerken met je accountant. Probeer het gratis op samen het beste resultaat.nl. SpecSavers Hormite 5. Ja, maar SpecSavers is een opticien die hoortoestellen erbij verkoopt. Nou, hoorzorg is net als onze oogzorg een hoofdactiviteit. We zijn niet voor niets gekozen tot beste winkelketen van Nederland... in de categorie audiciënt. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsaversnl slash mythes. Slim online boekhouden voor accountants en ondernemers. Samen het beste resultaat.nl Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsaversnl slash mythes. Ontdek de bedden van Viking.